Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. We zijn in Nederland niet goed voorbereid op grote rampen. Dat zeggen de 25 veiligheidsregio's. Die gaan over de veiligheid bij jou om de hoek. Ze willen dat er één landelijk commandocentrum komt. Want nu is vaak niet duidelijk wie de verantwoordelijkheid neemt bij rampen die in meerdere regio's spelen. De veiligheidsdiensten willen ook extra geld, schrijven ze aan informateur Puma, D66-leider Jette en CDA-leider Bontebal. Ze willen zo'n 240 miljoen euro per jaar meer dan nu. Dat is bijvoorbeeld nodig voor bijvoorbeeld opleidingen en het kopen van materiaal. Het Rode Kruis komt met een nieuw Giro-nummer, Giro 7244. Dat is speciaal voor mensen die in nood zijn door gewapende conflicten. Volgens de hulporganisatie is er nu een historisch hoog aantal rampen... en de vraag naar voedsel, water en medische zorg is groter dan ooit. De Belgische regering is het eens geworden over hoe het geld daar moet worden verdeeld. Er was wel een marathonoverleg voor nodig van 20 uur... maar vanochtend werden de ministers het eens over de begroting. Op de meeste spullen willen ze de BTW niet verhogen, wel op bijvoorbeeld aardgas. En duizenden New Yorkers hebben samen een rookpauze genomen... Ze waren met z'n allen naar een park gekomen om samen een peuk op te steken. Dat was een idee van Bob van 75. Hij is al 60 jaar kettingroker. De laatste jaren merkte hij dat het op rookplekken steeds minder gezellig werd, omdat mensen vooral met hun telefoon bezig zijn. Daarom ging hij flyeren om een sociale rookpauze te regelen en dat lukte. Let's keep smoking, folks! Yeah. Thank you, We love you too. Yeah, that's a good boy. Boy. Thanks everybody for coming. What's your dream? Het was trouwens niet Bob's bedoeling om roken te promoten. Als je kunt stoppen, moet je dat doen, zegt hij bij Amerikaanse media. Zelf is hij al geminderd van een heel naar een half pakje per dag. En het weer nog een grijs dagje. Er kunnen stevige buien vallen, soms ook met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of zeven. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnland Zwaan bij de ANWB. Op de Ringweg A10 staat file tussen Knoopend en Knoopend Amstel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Elders op de A10 tussen Amsterdam-Oud-Zuid en Amsterdam-Bos en Lommer, 5 kilometer met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Smiddag een bijeenkomst Samen Sterk in Zandvoort. Georganiseerd door de adviesraad Sociaal Domein. Dat is een groep mensen die het college en de gemeenteraad adviseert... waar het gaat om vraagstukken in het Sociaal Domein. Samen met Pluspunt. En die hebben een aantal buurtinitiatieven... en maatschappelijke initiatieven in het zonnetje gezet. Van mensen die gewoon met elkaar leuke dingen doen. Bijvoorbeeld een buurtbarbecue...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 Invloed uit te oefenen, is veel groter dan veel mensen denken. Plus het feit dat natuurlijk heel veel partijen op zoek zijn naar goede mensen. We hebben echt fantastische mensen in de gemeenteraad zitten. Mm. Maar ja, dan gaan er ongetwijfeld ook alweer een paar stoppen. Uh, dus het is ook belangrijk dat er nieuwe mensen bij komen. Um, en ook mensen die zich ook maatschappelijk betrokken uh, uh, voelen op die manier. Um, dus ik heb daar ook bij die ondernemersavond de oproep gedaan. Van, ja, je hebt natuurlijk heel veel mensen die een beetje moppen langs de zijlijn als het gaat om de politiek. Maar ja, er is echt zeker in zo'n lokale verkiezingssituatie... heel veel mogelijkheden om je invloed uit te oefenen. Ja, wat je wel hoort in het dorp. Politiek is niet zichtbaar. Wij, wij, de oproep is mooi...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 Nou ja, uh, partijloos juist, dus Kun die kan die Nee, Dat klopt. Maar goed, uh, dat, uh, we, we hebben deze keus gemaakt. Uh, ik heb ook nog voor de grap gezegd. Dan de, de, ik als burgemeester sta natuurlijk boven de partijen ja. elke, elke week een column. Maar we hebben me even op deze manier uh, ingevlogen. Maar goed, dus um, ja, ik denk dat we echt zeer bevlogen politici hebben in Zandvoort. En nogmaals, ze zijn heel benaderbaar. Um, en uh, ja, het, is, het is echt zo dat op het moment dat ik op bijeenkomsten ben, ik altijd heel veel raadsleden tegenkom. Dus gelukkig maar.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 Uh, dat is een prijs die is ingesteld bij uh, het afscheid van mijn voorganger Niek Meijer... Uh, die ook zeer begaan was bij vrijwilligers en vrijwilligerswerk. En toen heeft de gemeenteraad als afscheidscadeau gezegd... we gaan jaarlijks een Nick Meijer vrijwilligersprijs uh, uh, gaan wij uitreiken. Daar kunnen mensen voor genomineerd worden. Daar is een jury waar ook uh, bijvoorbeeld Mike Koper en Ralf Enstra vanuit de uh, gemeenteraad uh, in zitten...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 Wanneer wordt dat bekendgemaakt? Uh, bij mijn weten 26 november. Maar ik pin me er niet precies op vast uh, dat, we daar maar, dat daarmee naar buiten gekomen wordt. Dus, uh... Ik hoor net dat het 22 is. Ja, de 26e staat hier nu. Hij was iets, iets, okay. hij iets verlaat. Ja. Dus, uh... Nou, spannend en, en leuk. Want het staat natuurlijk naar leeg. En er ja. ligt nu een hoop stenen voor ja. die uh, ja. rechtgetrokken worden. Ja. Dus, uh... Dank voor uw komst en de uitleg. En tot de volgende keer. Zeker.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 20 kilometer vice versa steeds reizen. En uh, naast mijn drukke andere werkzaamheden, ja, uh, ik moet keuzes maken. Ja, uh, ze ik. Ook, ze hebben ook bij Radio BVW, ik, hebben ze uh, hebben ze een beroep op me gedaan. Dus ik word, word aan alle kanten, maar <lacht> word, word ik gecharterd. Maar uh, Goedemorgen Zandvoort, uh, laat ik daar maar even mee beginnen. Dan. Ja, laten ja. Nou, la, wij maar eens beginnen met waar jouw carrière bij ZFM is begonnen. Nou, dat is uh, begonnen met mijn neef Fred Kroonsberg. Die, die uh, ja. be, uh, jazz mm -hmm. draaide, ik. jullie. Uh, nou, het is zal dat geweest zijn? Uh, dat is al heel in, lang geleden. Ja, 2010 is ik. In die richting. En uh, nou ja, uh, Fred zegt: Vind je het ook niet leuk om af en toe een, een jazzprogramma te presenteren? Nee. Nou, zo is het eigenlijk begonnen. Ja, toen ben ik, toen ben ik ook. Uh,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 M nou, en, en, dat, kan, dat, dat, dat kan ik wel blijven doen hoor, dat is maar niet te vaak, vaak gebeurd. Maar heb je het gehoord? Ik hou me aan, bijvoorbeeld. Die afgevaardigd ja, ja, ja, nee. nee maar, dus in die zin ben ik niet helemaal van, uh, van de radar verdwenen. Mm -hmm. en, en, en ik heb ook. Nou ja, Fred Kelderberg woont in Zandvoort, dus mijn neef. Die, en, daar, daar moet ik toevallig zondagavond ook weer op visite. Dus, dus ik, ik, ik, heb, ik heb wel iets met Zandvoort. Ja, zeker. Ook, ook, ook wel iets met, met uh, David Bovenburg en uh, Walter Sans.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 is, is, is het uh, je tweede hobby of je eerste hobby? Nou, uh, nu mijn eerste hobby. Want vroeger was ik natuurlijk. Ik, ben, ik ben, heb nog 47 jaar met Ruud Janssen gespeeld. Ja. In de Ruud Band. In allerlei mogelijke uh, samenstellingen. Met allerlei bekende Nederlanders ook. We hebben live gespeeld met Johnny Jordaan en Tante Leen. Met mm -hmm. Rob de Nijs. Met Lee Towers. Met, met Treya Dobbs. Met Corny <laughs> Vink. Nou, Noem ja, uh, Johnny Meijer. En Mankenelis op bars. We <laughs> hebben hele leuke dingen meegemaakt. Maar ja, met name, we waren natuurlijk met name een poporkester. We speelden, we speelden uh, eigenlijk uh, uh, ja, de nummers van Supertramp. de uh, Beatles natuurlijk. Daar is goed helemaal gek van. Nou ja, Rolling Stones, rock, rock Het nummer wat jullie zojuist draaiden van uh, uh, The Simple Minds. Uh, Don't You Forget About Me. Heb ik ook zelf uh, live gezongen met de John band. <laughs>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 Nee, dus dus uh, ja, en je kan het ten opzichte van andere vrijwilligers niet maken om de ene wel te vergoeden en de andere niet te vergoeden, want daar komt ook weer een hoop van. <laughs> ja, dat blijft, blijft lastig. Hey, de, um, je, je roept het zelf al. Uh, ja. Er wordt aan je getrokken. Ja. Um, zijn er al plannen? Uh, nog niet concreet. Nog niet concreet. Nee, nee. Dus uh, ja, die, dat, ja ik, doe inmiddels twaalf gemeentes samen met de collega natuurlijk.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 Er zijn ook al adverteerders afgehaakt daardoor. En uh, adverteerders, dat is mijn bron van inkomsten. Dan krijgen wij een bepaald percentage. Dat mag iedereen weten hoor. Dan krijgen wij, wij een bepaald percentage van de opbrengst op de site. zeg maar. maar als die adverteerders weglopen, dan, dan uh, ben ik weer niks aan het werk. Ja, dat, uh, <laughs> dat schiet ook niet op natuurlijk. Uh. <laughs> dat schiet niet op. Uh, dus, maar, uh, ja, ik, heb, ik, heb, ik geniet van, van, uh, van presenteren, van radiomaken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 Wat zegt, wat zegt uh, nou ja? Een koelpak cool op je heup leggen. Dat wil ook cool. nog wel eens helpen. Een koelpak? Cool ja. ja. ja. Zo'n okay. zo nou. ding, zo ding wat je in een koelbox uh, neerlegt. Nou, dat lijkt me wel cool. Maar, ja. Charles, we gaan uh, zeker nog met jou praten. En uh, we hopen uh, niet te veel druk op je te leggen. Maar toch af en toe, is, uh, als je zandvoort bent, hier ja. aan de schuiven te komen zitten en gezellig mee te komen ja. praten. Dat zou allemaal schuiven. Oké. Okay. Dankjewel, Charles.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 Niemand bijzonder, niemand in het al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 blijft of, uh, of, of een keer gaat verdwijnen.